Marokko dreigt met juridische stappen tegen Senegal als dat land de winst van de Afrika Cup gaat vieren. Bij een oeverwedstrijd in Parijs vanmiddag is de Senegalese voetbalbond van plan om met de cup een ere ronde door het stadion te maken. Senegal won de Afrika Cup in januari, maar later besloot de Afrikaanse voetbalbond dat Marokko eigenlijk de winnaar was. Senegal weigerde de beker in te leveren en ging in beroep. Marokkaanse juristen noemen het een grote strategische fout... als Senegal inderdaad een ereronde gaat lopen met de beker. Dan het weer vanuit het westen steeds meer zon en een enkele bui bij een graad of 10. Morgen eerst veel zon, tot de avond droog en ook dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Daar zijn we weer met Zondport voor jou... En van dit soort muziek gaat de zon vanzelf schijnen hier in Zandvoort. Ja, zie je het gebeuren, Ja, Rob. ik zie het zeker gebeuren. <laughs> ja, die staat een beetje op jouw konto, hè, deze mooie opener. Ja, he. Heb jij een mooie, een mooie even geregeld hè, bij die zanger? Ja, ja, dat heb je als je een beetje gaat knutselen. maar uh... kost een paar stuivers, ja, maar, maar dan heb je wel wat. <laughs> nou, nou, zeker ik, weten, dat wij, wij vinden het, het leuk. Ik wil je mijn compliment geven. Ja, heel mooi. Ja. Ja. Ja. Ja. Zeker, nou, dan moet jij nog maar tegenop zingen. Ja. Vreude, hè? Wie ziet het tegenwoordig live? Alles ja. is ice. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, en, uh, da, ja, Volgens mij heeft uh, deze artiest het een beetje van doe maar of zo. Uh... Nou ja, ik heb er zelf voor gezorgd dat het zo... Uh... Oh, heb je zelf nog gedaan? Ja, ja Heb je ja, ook meegezongen ja, ja, of nee, dat niet? Nee, oh, ik heb niet meegezongen. schrok al. Ik draai het wel aan van uh, welke kant dat, uh, de muziek op moet. Jij draait aan de knoppen. Ik draai het wel aan Ja, de dat heb je ja. heel goed gedaan. Welkom terug inderdaad. Het uh, tweede uur Zandvoort voor jou... Heren, wat gaan we in uur tweeën allemaal doen? Ja, we beginnen met uh, voetbal, want uh, Zandvoort speelt in Purmerend. En dan hebben we een volgende gast, Stefje van der Zanden. Dus hier uh, gaan we ook wat nummers van horen en uiteraard interview. En we hebben een evenementagenda. Ja, inderdaad. En om vier uur. En om vier uur. Oh, dan mag ik om vier uur net. Dan uh, doen we nog een keertje uh, het voetbal. Want we gaan schakelen dan met iemand die op locatie of niet op locatie is. en hij is, hij is een soort van semi op locatie. Oh, oké. Okay. Maar dat... hij houdt alles in de gaten. Piet hij houdt ]ijfijf. alles ja. in de dus, gaten uh, tegenwoordig. Ja, okay. dus we kunnen hem zo meteen uh, gewoon gaan bellen. En dan weten we hoe de wedstrijd ervoor uh, staat. Ja, en we hè, Hoe de beetje... ervoor uh, staat. Oh, sorry, ja. En we blijven ja. dan een beetje in de sport in de auto's. worden. we gaan naar de Pit Report met Randall Lawson van Autopassion Beverwijk. En uh, daarna mag ik volgens mij zelf een liedje gaan zingen. Zeker, singen. ja. Uh, en wat vertellen over mijn leven. En uh, als het nog niet genoeg is... Dus gaan we nog een keertje schakelen met de voetbal. Dat zeker weten. Ja, De, oh, de tweede helft nemen ook mee natuurlijk. Ja, dus, uh, ja, het, is, het is een beetje afhankelijk van of ze voor staan of niet. Ja. ja, precies. En dat was als ook, ze achterstaan, dan laten we, nee, niks dan dan we horen. Dan, dan. neem we nee, nee, niet meer op. Nee, nee, nee, nee. En dan op en dan vijf... En ja. Om vijf... Uur, uh, hebben we hebben een nieuwe artiest, Michael. Die gaat uh, gaan we ook wat uh, muziek van horen... En dan om zes uur. Ja, om zes uur hebben we uh, de Enrons. Een gitaarduo. Ronald Krijkamp en nog iemand van ja, mij. Uh, Ronald Ronald volgens mij. Ronald, of, en, Ronald? Ronald. Ronald en Ron. Zo, zoiets was het. Uh. Ja, uit Haarlem toch? Uit Haarlem. Ja, ja, ja. Ja. ja, wat leuk. Ja. Vandaar uh, dat ook uh, de naam de Enrons. Ah, uh, en, uh, oh, wat een ja, leuk. Ja, ja. Ja, Hij heet Bernard Ennis. Ja, Ennis. Nou, is dan is het, dan is het vanaf de achternaam. Uh, uh, ja, uh, precies. Ja. Nou, straks daar veel meer over. En lekkere muziek natuurlijk voordat we naar Piet Piper toe gaan. Hier is Redbox en die gouden oude, die lekkere plaat uit de jaren 80. Voor Amerika. No satellites, you're parasites, Hey, Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground oh, I'm Round and round, America. Where's our peace and understanding? Gold drum, gold and sound, on sound. All this peace and understanding. Gold drum, gold and round and round. Where's our peace and understanding? Gold drum, gold and sound. De plaat met het staande Dat bedoelde ik. Uh, Redbox Story met For America. We gaan naar uh, Piet's huis. Uh, goedemiddag, uh, Piet. Hey, Rob. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hoe is het ermee? Gaat het alweer ja. wat beter met je? Ja? Het gaat langzamerhand beter om ik er weer een beetje te schuiven. Het uh, gaat niet allemaal van harte nog, dus het kost nog wel enige tijd. Maar uh, we zijn op de goede pad. Nou, dat is, uh, dat is ja. belangrijk, hè? Daar doe je dat het ook voor, uh, natuurlijk. Voor. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ondertussen komt er uh, weer een uh, zangeres uh, binnen. Daar gaan we zo meteen uh, mee praten. Maar we gaan het eerst hebben over voetbal, natuurlijk. Ja, heeft, dus vandaag we toch wel een verzameld voor een belangrijke dag. We spelen vandaag uit tegen Purmerend, een ploeg die uh, geen kampioen wordt, maar ook niet meer voor de degredatie aanmerking komt. Dus eigenlijk een mooi moment voor ons om daar misschien toe te slaan. Het is zo, we zijn uh, nog de, de competitie bestaat uit 24 wedstrijden en wij, wij moeten er nog uh, met vandaag erbij zeven en uh, de, de concurrenten met vier ploegen gaan we uitmaken wie er gaat degraderen. En ook welke tweede aan de na-competitie gaat, en een van de vier die zo waarschijnlijk gelukkig zijn om in die derde klas te blijven. Vandaag is dat voor heel belangrijk. Wij hebben 15 punten uit 17 wedstrijden. En als we winnen, dan gaan we naar 18 in. En Muiden zat helemaal onderaan met 12 punten. De opstelling van vandaag is weer toch wel weer een beetje, ja, we zijn weer allemaal afwezigen. We hebben toch een aantal, een, een aantal jongelingen in de, de koel staan en ook een hotel Bellani, doet vandaag mee. dan is een wat oudere spelers, ook een ervarenere spelers. Dus het, qua bezettingen is het niet uh, optimaal, maar ja, we zullen het ermee moeten doen. We hebben niet meer op dit moment. En ze zijn inmiddels begonnen, heb ik begrepen, het is nog niet gescoord. En ik heb wel voorstel dat we nu het hier even willen laten en dus vandaag wat te melden hebben. Dat ik ga bij jullie in de uitzending kom om wat verder tijd uh, te houden. Ja, prima Piet. Dankjewel voor dit moment. En uh, ja, kom. fijne wedstrijd laten we hopen. Inderdaad op uh, in ieder geval één punt. Maar het liefst gewoon drie punten natuurlijk. Dan moeten we gaan voor alleen voor drie erop. Of... Alleen voor drie. Oké, okay, dat alleen vind, ik, dat vind, ik, dat vind ons... ik een hele goeie. Oké. Okay. Oké, okay, tot je. straks. Dag. We hebben zeeën van tijd. Er is niets aan de horizon. Jouw hand in de mijne, ik wist niet dat het ook zo kon. Alle keren dat de wereld even zit, liep ik liep steeds weer Maar dat hoef niet meer. Ik ben niet meer bang, de stond heeft al voorbij. Ik hoef niets te voelen. It's so black Wow, hè? op de zaterdagmiddag Zandvoort voor jou met de Swinging on the Star. En over Star gesproken, die hebben we ook aan tafel. <laughs> Steffi, goeiemiddag. Een hele goeiemiddag. Fijn dat je er bent, hier nou. in de studio. Waar kom jij vandaan, zeg maar? Uh, nu ik vraag? nu uit Uden. Uit Uden. Ja, Uden, Brabant. Ja, daar woon ik. Daar woon jij. Ja. Dus uh, nou was je wel even onderweg uh, waarschijnlijk. Nou, we hebben er maar twee uurtjes over gedaan. Dus valt best, mee. valt best mee. Dat is <laughs> ja, wel en mooi dat het... iedereen van alle uithoekers ja, naar nou, hier nou, uh, naartoe komt. Ja, één uur, drie kwartier. Uh, jij uh, overtreft dat uh, met uh, twee uur. Nou, ik heb toch nog gewonnen vandaag. Dat toch fijn. nog Heel gewonnen woehoe. van Femke. <laughs> Zullen we maar zeggen. Ja, en uh, nou ja, vandaag gaan we het hebben over, uh, over jou en je carrière En wat je nog meer doet... Uiteraard uh, ook uh, presentatrice heb ik uh, begrepen. Ja, dat wat, doe ik. Uh, wat presenteer je dan? Ja, van alles eigenlijk. Voornamelijk muziekevenementen. En dan voornamelijk Nederlandstalige muziekevenementen. Dus dat zijn gewoon evenementen met meerdere artiesten waarop ik uh, sta. En, en ik kondig ze aan en af. Ja, dat klinkt heel stom, maar dat is het. Ja, nou, vandaar ook. Dat is, dat ook, doen, dat is van wat we wat doen. Ja. daar ook een beetje een klik met talenten. Uh, nou, talenten ja, nou, ja, precies, nou, precies, Ja, Eén ja, ja, ja. en één is twee, hè? Nee, dan, ik, eh, op dat ja. gebied. Dus uh, nou ja, we gaan uh, straks een paar uh, nummers uh, van voor je, voor je draaien, uiteraard. Maar eerst willen we meer over Steffi Weten, Femke. Ja, hoe lang zit je al in het vak? Uh, 21 Steffie. jaar. 21 oh. jaar? Oh. En je ziet eruit als 21? Als 14, ja dank je. Nee. <laughs> <laughs> um, ja, ik was 14 dat ik begon. Oh, oké. Okay. Ja, en uh, ik, ik rolde er een soort van in, zeg ik altijd maar. Ik heb een beetje geluk gehad. Daarna heel hard gewerkt er ook aan. Maar ik heb ook wel een beetje geluk gehad. Um, dus ik, ja, al 21 jaar. Ja, dus qua leeftijd zijn jullie ongeveer generatiegenoten? Ongeveer. Ja, dat denk ik wel. 35 ja. ben ik. Ik ben... Uh... 33, wordt 34 in juni, ja. ja. Ik ben ouder, ja. dat zou je niet maar zeggen. Maar dat, nee. dat zie je inderdaad niet, nee. Oh. Nou ja, Deffen ziet er nu 10 jaar ouder uit dan normaal, maar... Precies, uh. inderdaad. Ja. Oh. Zware gehad. Ik dacht, ik ben op de radio, dan dus vergeet ik heb de kuk op, maar... Uh, even nee, nou, al... ztv-live.nl, kijk eens ook live mee hoor, Deffen. Ik zou dus, niet uh, kijken, ik zou niet kijken. Gewoon ja, even zwaaien. Nee. Draai okay. eens om, kijk eens naar de camera. Okay. Ja, ja, daar o, ook niet, ja. dus... Uh, dat, Hey, Stefan, je zingt uh, Feest in een Nederlandstalig circuit, hè? Uh, ja. Met daarnaast ook Engelstalige covers. Wat vind je het leukst om te doen? Ja, ik vind alles leuk. Dat, ik vind dat zo'n lastige vraag. Kijk, als ik echt mijn hart moet volgen... dan zou ik helemaal niet in een kroeg gaan staan of op een feestje. Dan zou ik in een theater gaan staan met een pianist... en zou ik alleen maar mooie liedjes gaan zingen. Mm. Maar is daar geld in te verdienen? N nee, niet. niet voor mij in elk geval. Um, dus ik ben ooit begonnen als Engelstalig... En ik deed heel veel country muziek zingers. So de Lange en dat soort dingen. Hmm. En toen zei iemand tegen mij op een gegeven moment. En ik weet nog, dat was Dario. Die zei tegen mij. Je moet Nederlandstalig gaan zingen. Want daar is een beetje geld in te verdienen. In dat Engelstalig, daar kom je helemaal nergens mee in, in Nederland. Dus uiteindelijk ben ik Nederlandstalig gaan zingen. Een beetje daardoor. En um, ja, dat beviel blijkbaar wel. Maar dat betekent dus dat de omgeving uh, het wel mooi vindt. Maar het is niet helemaal jouw passie hoor ik. Ja, het is absoluut zeker wel mijn passie, maar dat heeft, dat, dat heeft wel moeten groeien. Dus dat is niet vanaf moment één mijn passie geweest. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat ik op de, op de middelbare school bijvoorbeeld. dat ik de enige was. Ik was helemaal lijp van april ski muziek. Ik vond dat fantastisch. Ik weet niet waarom. Maar dat was natuurlijk heel raar, want ja, mijn klasgenoten dachten echt: wat is dat voor lijp? Die waren van de top 40 muziek. Ja, dat vond ik dan weer niks. Mm. Dus ik luisterde al veel van jongs af aan, best wel Nederlandstalige muziek. Dus het zat er wel in, maar het moest er nog even uitkomen. Had je dan al die CD's van de Skihut en zo? Ja. Ja, ik ja. die ken, ik, ja. Oh, ik ken je ook. Ja. ja, en het mooie is zeg maar dat op een gegeven moment, uh, ik, ik weet nog dat het de Skihut 11 en 12 ja. en 13 en dat was echt in mijn tijd. En toen op een gegeven moment mijn beste maatje Eddie Walsh, die, die stond ineens daarop, want die was Skihut-zanger. En, en ineens was hij daar en hij stond op die CD. En toen dacht ik, ja, maar als hij dat kan, dat was mijn beste vriend. En toen dacht ik. Dat wil ik ook. Uiteindelijk, ik ben geen dus dat zal ik. Dus ik wilde ook uiteindelijk helemaal niet meer op die cd. Maar dat was wel een soort gekoesterde droom ooit. Ja, graag. Dat ik uh, ja, bij die, op die ski-cd terecht wilde komen. Hmm. Ja, heel stom. Maar dat, uh, ja, die droom is wel weg inmiddels, hoor. Ja, ja, ja. Wat is nu je droom? Wat is nu mijn droom? Ik, uh, ik, ik... Ik heb één droom en die heb ik aan al. Mijn overgrootoma en mijn oma die waren helemaal fan van Frans Bauer, Marianne Weber, Jantje Smit. Ik, en ik was als klein meisje zwaar verliefd op Jantje Smit. Echt? Ja, oh. ja, echt. Hij is weer vrijgezeld, dus ja. nee. Maar ik heb een hele leuke partner hoor, dus ja. nee. Maar, um, en ik, ik, ik zie nog steeds, ik keek met mijn overgrootoma en mijn oma naar een videoband van Jantje Smit. En die stond op het uh, Tros Muziekfeest op het plein. En ik dacht. Dat wil ik ook. Op dat plein. Op dat plein. Trots muziekfeest. En dat, uh, ja, dat heb en dat ik. Jan Smit jou aankondigt. Nou, snap je dat? Ja, dat snap ik. Ja. Nou, dat is toch gewoon een. Dat, dat, was ooit, dat is ooit mijn droom geweest. Maar stiekem is die droom er nog wel een beetje. Is het is nog niet gelukt, begrijp ik. Het is nog niet gelukt, nee. Nee, dat is nog niet gelukt. Daarom nou, is het nog een droom. Nou. Ja. Ja, wat, wat heb je daarvoor nodig? Ben je, ben je er wel eens op geweest op zo'n... Uh... Op de Rost? Nee. nee. Nee? Nee, daar kom je ook niet zomaar. Nee? Ja, nee, ook. daar kom je niet zomaar. Dan moet nee. je wel de, de, de contacten hebben. Maar je moet ook gewoon... Als je een singeltje uitbrengt... Moet Sterren NL moet... Want het is nu allemaal van Sterren NL. Ja, dan moet je daar wel gedraaid worden. En zij moeten jou interessant vinden... Op het moment dat dat zo is. Ja, dan heb je misschien... Uh, een kans om daar te komen. Je hebt nu ook wedstrijden hè, bij Sterre ja. Daar kiezen ze er, er drie uit. En die gaan dan een soort, ja, de, de meeste stemmen gelden mm -hmm. doen. En die mag dan daar staan. Mm -hmm. Ja, daar dus ben ik niet voor Net als bij een profvoetballer, weet je wel. Je ja. zit nog niet in die league. Nee. Wij spelen nog niet in die league mee, nee. zeg maar. Ja, maar ja, ja. Bij, bij voetbal is het wel heel duidelijk hè hey, gaat vierde klas, derde klas, tweede klas, ja. eerste klas ja dat is met nou, zingen niet nee, hè? nee. nee. Ja, je kan zo dus een paar de, klassen zo van dus planing <laughs> erin of eruit hè bijna hè? nou ja, de, ja eigenlijk wel inderdaad nou. en het is ook de ene keer ben je er en de andere keer kan je dus ook weer helemaal uitleggen, ja ja, ja dat is wel een beetje wat het is het is uh, het blijven knokken en blijven vechten ja en, uh, dat en zo... vaak ook niet wat je kan maar wie je kent ja, ja is het ook, ook. Wel. Ja, het is, het is een hele bijzondere wereld. Uh, en het, het is ook de grootste hadden Devin ja. en ik hadden het net al over... dat misgunnen. weet je Ik, ik, ik gun Devin ook een, een eerste plek in de top 40. Het kan me niet schelen. Ik gun hem alles. Ik gun jou als jij gaat zingen ook alles. Alleen, ja... Ik denk dat wij het hoeft elkaar niet in de weg te zitten. Nee. Weet je wel. Als het iemand anders toch heel goed gaat, dan is het niet ten koste van je nee. eigen dingen. Nee, maar altijd. zo wordt dat wel gebracht, ja. vaak. Ja, en dat is wel lastig soms. dat proberen wij bij die talentjacht... denk ik, ja. wel zeg maar die jongens allemaal een beetje en die meiden een beetje samen te brengen. Zo Van jongens, je moet het samen doen. Mm. Ja. In je eentje kom je er echt niet. Nee. Dus als je een keer een leuke avond organiseert... nodig dan die jongens ook uit. En zorg dat je met z'n allen daar iets leuks van maakt. Ja. Ja. Maar als je bijvoorbeeld bij die talentenjachten kijkt... dan uh, elk jaar heb je er wel een aantal... dan komen er toch wel elk jaar... wel aardig wat artiesten weer op de markt. En er is altijd plek voor, valt me op. Is ook. Ja, ja. ja. ja en nee. Want ik denk ook wel dat de markt overvol is. Um, en dat de markt ook wel redelijk kapot gemaakt wordt... door jongens die voor 50 euro... een hele avond ergens staan te zingen. Ja, hmm. dat is zonde, ja. En dat... Ja, dat merk je wel. Ik bedoel, ik heb er 20 jaar, 21 jaar leef ik van die muziek. Maar ik merk ook wel dat dat echt wel veranderd is. Mm. En dat, uh, dat als je tegen, tegenwoordig uh, geboekt wordt en je zegt: ja, uh, de vraag is: is uh, wat, wat is je ja. prijs? En dan zeg ik: uh, ja, 55x. En dan, dan zitten ze echt hier aan te kijken: ja, maar ho hoe lang kom je dan zingen? Ja, 40 minuten. Ja. En dan kijken ze, ja, alsof ze water zien branden. Ja, ja, oh ja. ja we hebben een budget voor 2,5. Ja, sorry, ja. maar daar heb ik nog niet eens geluid voor, jongens. Nee. En dat is het bizarre. Mensen die willen heel leuk en willen het beste het leukste feestje geven, weet je wel. En geven dan heel veel geld uit aan, aan drank en, en alle leuk Ze willen soms ook met dat mensen achter de bar staan, zeg maar. En dat mag allemaal wat kosten. En dan willen ze live entertainment. En dan, dan wil je het allemaal voor het goedkoopste. Terwijl het, wat, ja. we, wat we doen, ja, dat, dat is ook wel... Je, het kan je avond echt maken natuurlijk ook. Mm -hmm. ja, het kan, het kan, ja, het kan je avond maken. En breken. Zee. Ja, dat kan ook. Kijk, en weet je, ik snap, <laughs> ik snap zelf ook, ook wel, hè. Want iedereen kan de Vrolijke Koster zingen. Dat is gewoon eenmaal zo. Uh, um, tegenwoordig, vind ik. Want ik bedoel, dat hoor je bij, elke, bij onze talentjacht hebben we dat ook heel vaak. Ja. Het zijn heel vaak dezelfde liedjes die natuurlijk ook wel worden gezongen. Um, en dat is leuk voor de achtergrond, zeg maar. Maar echt een artiest op je, op je face, dat kan echt gewoon het ja, upliften. Zeg ik maar. denk ook wel dat mensen zich echt wel een beetje... Niet verder kijken. Hè? Want iemand kan leuk zingen. Maar kan die ook entertainen. Want dat zijn ja. wel twee verschillende dingen. En die dingen moet je eigenlijk wel samen kunnen voegen. Mm -hmm. um, als je echt een feest wil hebben. En het echt gezellig wil hebben. Ja, je moet de mensen maken, wel weten. Te, ja. ja mensen betrekken. En um, zorgen dat diegene die jou aan staat te kijken. Zich ook een beetje speciaal voelt. Mm -hmm. Vind ik heel belangrijk als artiest zijn um, Om te doen. Maar ik zie genoeg artiesten staan. Die zijn al blij dat ze de oortjes in hebben. En microfoon. En die staan een beetje te zingen. Dat ik denk. Ja. ja, maar die, die halen het dan toch niet? Dat gaat toch vanzelf? Ja, dat... dat denk ik ook niet, inderdaad. Ja. En, maar ik denk ook, het besef komt pas later. En als ik voor mezelf mag spreken, denk ik dat, dat, je, dat je iets komt brengen. Je, komt, je, wil iets, je wil iets geven aan je publiek, zeg maar. In plaats van dat je iets komt halen. Ja. Ja. Uh, want Mooi. Je moet daar niet staan om van. Uh, natuurlijk houden we natuurlijk allemaal van aandacht. Hè, dat, is, dat is helemaal waar. Zeg maar. maar daar moet het uiteindelijk niet meer om gaan dat je in, in het middenpunt staat. Het is dat je iets wil. Beleven met elkaar op dat podium, ja. zeg maar. Je wil, je wil je verhaal vertellen, je wil, je, ja. je, je wil uh, dat het iets, iets raakt bij degene die naar je kijkt. Maar aan de andere kant, als je echt iets komt halen, denk ik ook dat, dat je nooit echt heel populair zal worden als artiest. Want het, het... Ja, sommige mensen alsnog wel, weet je, die ja? hebben gewoon zo'n grote achterban al en, en vrienden en familie die dat zo ondersteunen. Ja. Geef een maakt ja, ja, ik heb daar niet zo intens nou, een zie voorbeeld wel vaak, van. Ik, dat zie je vaak bij talentenjachten. Daar nemen ze heel veel vrienden en familie en kennissen. De hele reten meteen staat er vol en zo. En dat is heel fijn als je gaat voor de eerste keer gaat zingen, zeg maar. Ja. Maar je moet je beseffen dat uh, het heel leuk als je natuurlijk een talentenjacht wint of je, je wint de publieksprijs, zeg maar. Maar als je geboekt wordt in Lusje zeg maar, ik noem maar wat, um, dan ga je daar naartoe en dan staat er staan allemaal mensen die kennen jou niet. En dan moet je het ook nog leuk vinden. Uh -huh. En dan moet je ook nog het publiek weten te, te kunnen ja, vermaken. Ja. En dat is, dat is dus het werk, zeg maar. Ja, en dat moet je wel beseffen. Dan heb jij niet die achterban die, die jou omhoog tilt. Want je kan niet elke keer je bus meenemen met mensen. Want <lacht> dat, dat gaat. Nee, dat kan gewoon niet. Een <lacht> besloten feestje. Ja, ik, ik, ik, wil nog, eigen meenemen, ik, ik wil wel negen mensen meenemen. Nee, ik wil honderd man mee. <lacht> Wat grappig. Want als je een bedrijf begint. Gewoon een bedrijf in wat anders. Dan heb je ook een warme en een koude markt. Ja. En bij de warme markt. Dat lukt wel hè. een ja. Omeco. En die, die nemen allemaal je producten wel af. Ja. Maar op een gegeven moment moet je wel groter groeien. En dan heb je hetzelfde probleem als jullie ja. eigenlijk hè. Precies. Eigenlijk wel. Maar dat, dat zeg ik ook vaak. Weet je. Als, als zanger of zangeres zijnde. Als artiest zijnde. Je bent een bedrijf. Ja. Ja. Jouw naam is misschien wel gewoon jouw naam. Maar tevens ook. Jouw bedrijf. En je ja. Jouw bedrijfsnaam. Ja. En, je, en je bent je eigen product. Dus je moet jezelf zien te verkopen. En hoe val je dan op? En word je niet een dertiende dozijntje? Ja, dat, want de ja. nieuwe Tino of de nieuwe Mart genoemd? Want ja. dat, zie je ook, dat zien we ook heel vaak. Ja, en, en dan moet ik zeggen, jij hebt echt je eigen stem geluisterd. Jij bent echt je eigen persoon. Ja, maar dat zeg ik, als Devin staat te zingen, er is er niet nog een als Devin. Weet je wel? Ik vind dat toch oh, om Oh, als heel is het ook. Ja, ik maar, maar mee mee ik. huis. Ik <laughs> maar mee auto nee, ja. nee, maar dat heb ik jou laatst ook een keer gezegd. Um, en dat meen ik ook en dat zie je gewoon niet veel dat er nog veel artiesten zijn die een eigen stemgeluid hebben hun eigen manier, hun eigen dingen waarvan je echt denkt, als je dat hoort hé, hey, dat is Devin, dat ja. hoor je meteen um, heel veel artiesten als ik mijn ogen dicht doe, denk ik ja, ja het kan een, een, een, een Tino-imitator zijn of het kan een Wesley Bronkhorst imitator het klinkt ja. allemaal een beetje hetzelfde nu en zijn dat... er weer heel veel ifjes in, in de making <laughs> ja, nee, maar dat is ja. zo Weet je, ze gaan allemaal En dat is goed, hè? Dat je gaat kijken en luisteren naar, naar degene waarvan je denkt: wauw, dat wil ik ook. Maar blijf wel bij, heel dicht bij jezelf. Ja, dat zeker. is heel belangrijk. Ja. En dat is ook die metersmaker. Absoluut. Je moet je eigen stelsel ja. vinden. Je moet kijken wat, wat, wat, wat, wat past bij jou. Ja. En je moet kwalitatief goed zijn. Want ja. anders vergeet je het ook, ook niet. En elke keer weer willen deliveren, zeg maar. Altijd gewoon. Ja, het ja altijd je 100% geven. geven. Je kan, want mensen zeggen ook. Ja, kan je niet 80% doen, zeg maar. Ja. Nee, en dan denk ik, ja, dat lukt nee. niet. Nee, dat, dat kan, je nee. kan het proberen, zeg maar. Maar ik stond, ik stond gisteren ook in de patronaat. Ik dacht, ik doe even rustig aan, want ademhalen gaat nu heel lastig. Maar je kan gewoon, je vergeet ook gewoon... dat je dan op dat moment niet, niet helemaal maximaal kan gaan. Ja, ja. daar. Nou, zo even naar een nummertje luisteren? Nou, ik ben benieuwd wat je in petto hebt. Mijn lieve schat? Dat is mijn nieuwste, hè? Dat ja. is de oh, we gaan we gaan meteen uh, We gaan meteen, hè? We, meteen. we zijn, net, we zijn uh, net een week live met dat liedje, hij is net een week uit. Ah, het over voor meneer? Ja, hij meneer? zit achter mij. Is dat meneer? M meneer, he meneer heet Johannes, en uh, ja, het gaat over hem. Ja, ja zeker. Nou, leuk. Uh, voor spreken? Johannes. Voor Johannes. Oh, oh, oh, ik dacht, uh, yeah. gaan we nog vragen of ze het zelf hebben geschreven, dacht ik. Met uh, het proces, zeg maar. Ja, Ik okay. ben altijd iemand, um, ik ga dan met een tekstschrijver bellen of zitten. En ik vertel mijn verhaal. Mm -hmm. en, en dat is heel grappig. Want eigenlijk wordt mijn verhaal een soort van direct opgeschreven. En daar komt dan een tekst uit. Tof. Dus ik schrijf niet zelf. Maar ook wel weer een beetje. Eigenlijk, het is wel jouw uh, verhaal. Het is Inputs. wel mijn verhaal. En ja, dat is, heel en mooi. Dit is dit liedje is eigenlijk... Toen ik het zo in mijn handen had en het hoorde... dacht ik, oh, dat is wel heel zoetsappig. Ik ben helemaal niet zo. Ja. Maar het onderwerp is ook wel gewoon zoetsappig. En we weten allemaal, we zijn allemaal al een keer echt verliefd geweest. Hè? En of we, we houden allemaal van een persoon. Ja, dat gevoel, dat warme gevoel wilde ik wel uiten. En ja, oké, okay, dan maar een beetje, een beetje extra lief en een beetje zoetsappig. Maar... Dat kan, hè. het is voorjaar, dus uh, het mag. Nou, de blindetjes beginnen bij. weer te fladderen, ja, Het ja. Te kriebelen. De bloemetjes en de bijtjes en dergelijke. Nou, daarom, het past mooi. Dus, uh, zullen... mijn, mijn lieve schat, ja. daar, daar komt hij aan, Steffi. Je bent, doet alles op jouw manier. En staat er altijd als ik je nodig heb. It's good for life De nieuwe single wij draaien helemaal hierop zetten van hem. Al hier op ZFM, mijn lieve schat Steffi. Ja, kun je nog weer kort vertellen waar het over gaat? Ja, het gaat mm. over de liefde. Over ja, de liefde. Over mijn liefde. Mm. Hij zit achter me. Maar het gaat over mijn liefde en uh, het, is, het liedje is eigenlijk uh, mijn allereerste plaat was mijn dag kan niet meer stuk. En dat ging dat ik uh, over. Ja, ik kwam best wel uit een, een donkere periode. Uh, ja, een beetje depressief en uit in een relatie waar ik niet meer ja, niet meer lekker in zat... Uh, waar ik niet meer gelukkig in was. En toen kwam ik hem eigenlijk tegen. En wij werden gewoon vrienden, maatjes, zeg maar. En daar heb ik over gezongen. En um, de tekst van, um, van dat liedje... Dat, dat, ja, dat is dus eigenlijk nu een vervolg heb ik eigenlijk gemaakt daarop. Want ja, die vriendschap werd een verliefdheid en een relatie... en dat werd meer dan dat. Dus eigenlijk hebben we een vervolg geschreven daarop. Um, ja, maar dan meer in deze tijd... En we gaan zo vriendschap luisteren. Is dat dat plaatje wat voor hoort? Nee, nee, nee. Dus dat was weer een andere. Dat, ja, dat, oh. was mijn, dat was een andere. Dat was mijn allereerste zingen. Dat was Mijn Dag Kan Niet Meer Stuk. En de vriendschap, dat vriendschap, uh, die heb ik vorig jaar gebracht. En dat ging, uh, toen was ik net verhuisd van Almere naar Ude. Uh, ik, dan laat ik mijn twee beste vriendinnen achter, zeg maar. Hmm. Dus dat is dan best wel lastig. Want die zie je dan gewoon niet zo heel veel meer. Omdat je gewoon ja, toch wel anderhalf uur uit elkaar woont. Dus toen dacht ik, ja, daar moet ik een plaatje over maken. Want uh, ondanks dat we ver uit elkaar wonen, spreken we elkaar nog elke dag. We facetimen, we, we, we appen. Uh, en we proberen echt wel één, twee keer in de maand met elkaar af te spreken. Dus die vriendschap is voor mij heel belangrijk. Ja. Uh, vooral met die twee meiden. Maar ook met mijn andere beste vriend, met Eddie, Eddie Wals. jonger, ken je misschien wel. Ja, ja. <laughs> uh, ja dat, dat is mijn beste maatje. De, de, ik werk met hem, maar ik... Uh, privé ook. Ik bespreek al. Hij weet alles van mij. Echt Leuk. alles. En ik denk ik van hem ook. <laughs> ja. Um, ja, wij wonen ook niet in de buurt van elkaar. We, we, we zien elkaar soms uh, een maand niet bewijzen van. En dan ineens uh, zien we elkaar weer uh, bijna, bijna elke week. Dus Leuk. ja. Hey, kan je er helemaal van leven? Of heb je nog een uh, baan daarnaast? Uh, ik kan er in principe gewoon van leven, maar er is een maar. Um, <laughs> ik heb samen met... Uh, met mijn partner, met Johan, hebben wij een, een webshop. En uh, dat is een webshop in uh, Refurbished Laptops. Dus uh, die kopen wij op. En uh, hij maakt ze vooral weer helemaal als nieuw. Mm. En uh, ze maken ze schoon. En we zorgen dat hij weer helemaal mooi is en fantastisch werkt. Hè? Dat hij technisch zeker 100% is. En die verkopen wij op onze website cheapcomputers.nl. Cheapcomputers.nl. Cheap Cheap ja, dus dat gaat ook hartstikke goed. <laughs> want we worden groter en groter. We hebben net een... Uh, tenminste, we hebben... Anderhalf jaar geleden, bijna twee jaar geleden... een, een bedrijfspand gekocht. Oh. En die, uh, ja, die moet eind dit jaar eindelijk af zijn. Maar die is wel te klein. Oh. We kunnen er met het bedrijf niet in. Hij is te klein. Ja, heb je meer mensen voor je werken dan? Nee, wij werken, tenminste wij werken nu uh, met, met drie, vier, vier man. Oh. Um, dus we doen eigenlijk het meeste allemaal zelf... Dus ik ben door de week zit ik op kantoor bij Chief Computers. En in het weekend is hij mijn chauffeur en gaat me hmm. door het land heen. Dus wij werken gewoon ja, best wel veel. Non-stop. En leuk om dat samen te doen. Nou ja, dat is het hmm. allerleukste. Weet je, wij hebben aan één, aan één blik, aan één woord genoeg. Dus het is superleuk. En uh, ik had nooit gedacht dat ik uh, dat leuk zou gaan vinden. Maar ik heb het echt naar mijn zin. Leuk. Ik vind het echt heel leuk om te doen. En ja. wat was je hoogtepunt de afgelopen twaalf maanden? Het afgelopen jaar mijn hoogtepunt. Jeetje, en dan heb ik het gewoon Goeie over vraag. zakelijk. Of villa. Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik kijk even snel achter me. Ja, oh. dat is waar. Ja, dat is Nieuwe wel huis. waar. Ja, we hebben een nieuw huis gekocht. Ja, okay. dat, is, dat is zeker wel een hoogtepunt. Hè. Dat, uh, als je samen een huis gaat kopen, dat vind ik zeker een hoogtepunt. We kunnen er nog niet in. Pas in uh, ja, Waarschijnlijk pas 2 november. Echt helemaal nieuw? Nee, hij is niet helemaal oh. nieuw. Het is een bestaande woning, maar um, het is wel een beetje ons droomhuis. Hmm. Ja, gaaf ja. Dus dat ja. is heel gaaf. En voor de rest, ik heb zoveel leuke, mooie dingen mogen doen... dat ik niet één ding er zo uit kan pakken eigenlijk. Mm. Nee, ja, dat vind ik heel lastig. En als je dan naar het komende jaar gaat, wat zijn dan zowel je plannen? Ja, eigenlijk gewoon doorgaan met wat, wat ik nu al doe. Dus uh, het zingen, optreden, presenteren, de talentjacht organiseren. Uh, we zijn bezig met een nieuwe talentjacht in Amstelveen. Die wordt ook heel vet. Um, ja, ik, ik sta uh, over twee, twee weken sta ik in een kuik in, in een theater samen met de Wannabies. Ja. De Rotterdamse Wannabies. Uh, dus dat is ook heel tof dat ik dat mag doen. Daar ben ik voor gevraagd. Uh, ja, we gaan gewoon lekker door. We gaan gewoon doen wat we, wat we altijd al doen. En trek hem eens door naar nou de komende vijf jaar. Poeh. Ja, ik... ik ik, denk dat ik, ik hoop gewoon dat Chief computers lekker groter wordt en, en dat we daarmee flink uitbreiden. Dat gebeurt al, maar dat, uh, dat we daar nog groter mee kunnen worden. Want dat is gewoon echt een hele toffe markt om in te werken. Um, en qua muziek ja, gaan we gewoon nog lekker wat plaatjes uitbrengen. Ik, uh, ik zit tegenwoordig bij een, uh, sinds dit jaar bij een nieuwe platenmaatschappij... Mm. waar ik ontzettend blij mee ben. Waar ik echt, uh, ja, dat is ook echt top. Dat, dat werkt heel fijn en heel lekker. Dus ik denk dat ik daar nog zeker wel wat singeltjes ga uitbrengen. En ik hoop gewoon dat mijn naamsbekendheid Want ik mag dan wel leven van de muziek en ik zing lekker. Maar het zou fijn zijn als mijn naamsbekendheid ook ietsjes Iets om. omhoog gaat. Mm -hmm. Nou, doeg. gaan we En doe we je dat dan vieren. via de social media of zo? Oh jongen, ik ben wat zo. Ik je te vinden op de social ik ben, media. Ik ben echt. Ik, je vraagt dit echt aan de slechtste. Ik mm. en social media zijn geen vrienden. Dus ik kan zomaar nu twee dingen posten. Ja. En dan een half jaar vergeet ik alles te posten. En ik zie dan mensen continu posten. Ik heb een optreden daar en daar. Ik oh ja. doe dat niet. Ik doe dat niet. En, en, en waarom niet? Ja, ik, ik weet niet. Social media en ik zijn geen vrienden. Okay. Zullen het ook nooit worden. Ik vind het niet leuk ook. Maar ik ben wel te vinden op de socials. En ik plaats dus af en toe echt wel wat. Als ik een nieuw sting hebben. heb. Voor en waar is dat, dat uh, nu? Waar nee. is dat? Nou, je kan me sowieso vinden op mijn eigen website, steffyvandersande.nl. Uh, en zoek me gewoon op, Steffi, op, op TikTok, op Facebook, op Instagram. Ik ben overal te vinden. Zit je ook op het uh, grote platform uh, Showbird? Ja, Showbird ben ik ook op te vinden. Ja, zeker weten. Oké, okay. jij ook, uh, Devin? Ja, Devin? Ja, zeker. Ja? En, ja. En, en ik ben daar zeker, ik ben drie keer op te vinden. Eén ja, één keer als presentatrice. Ja. Eén keer als zangeres. En? En iemand anders heeft me er ook op gezet als zangeres. En die oh. heeft hij er nog niet afgehaald. Oh, oh, ik dacht, okay. Misschien doe je ook nog dus, jong leren of zo, dacht ik. Heb je nog nooit anders. gedaan, maar kan het wel. Ik ben wel ex-profvoetbalster. Kan, ja. kan ik daar wel oh. mee? Oh, ja, dat was het ja. Precies. ex profvoetbal waar, ja. waar speelde Ma je? Uh, bij Den Haag. Oké. Okay. Ja. Oh, het, het was geen grapje. Het is geen grapje. Gooi je er maar lekker in, dacht ik. Ik ja, ja. kan alleen niet zo goed. Ik ben niet zo goed in, in, in, in hooghouden trucjes en dat soort dingen. Okay. ik ben denk helemaal niet zo goed meer hoor. Midden, midden, nou ja, je. Goed, je Nee, linksvoor. Linksvoor, dan... Links Voor een links ja, voor. Voor, voor voetbalster ben je natuurlijk alweer een beetje... aan het einde van je out, carrière, zou out, ik kunnen zeggen. Zeg maar, nou Dat we, we oud worden. Oud. <laughs> ja, houdt vanaf wat je doet. Ik we gaan ja, lekker naar voetbal. Steffi luisteren. Ja, ja, want, maar, uh, ja. <laughs> ja, dat is een heel. Ja, dus ook op... Uh, nou, ik wou bijna zeggen snowbirds, maar uh, voor ja. jou dan. Uh, voor, voor de apres ski. En uh, Showbird en uh, andere kanalen. Steffi van der Sande En uh, wij draaien de single uh, Vriendschap. Hier bij ZFM. Deze avond. Zal ik never nooit vergeten. Wij vieren waren aan. Wat een avond uit. Voor ons als vrienden betekent. Voor ons een weet voor jou een praat. Ik zeg je eerlijk. Janke lachen, gieren, brullen. En als je meer wilt weten, ga dan gewoon gezellig mee. Locked Ja, dat was uh, Steffi weer met uh, uh, Vriendschap. en lekkere single uh, dit. Heerlijk. Ja, ik, uh, ja. Ik, ik moet zeggen, ik heb hem al een tijd niet gehoord. Maar ik de weer hoor, hoorde ik, nou, best lekker liedje. Eigenlijk. Ja, en dan hoor je hem hier uh, op de radio en dan klinkt hij nog net even beter, uh, zeg maar. Ja, het ja. klinkt altijd beter op de radio. Ja, toch? Ja. Dacht ja. ik ook. Nou ja, we zijn uh, natuurlijk, we hebben het net over uh, Showbird uh, gehad als kanaal uh, waar ze uh, jou kunnen boeken... Ja. Op uh, drie verschillende uh, platforms <laughs> op dat gebied, uh, ja. zeg maar. Ja. En, uh, waar uh, verder nog ja, Facebook neem ik aan ook. Facebook, en de website. Instagram en gewoon mijn eigen website. Ja, dat is het makkelijkste. Dat is het makkelijkste. Ja. Dat, is het ja. dat is het allermakkelijkste voor mij, maar ook voor de mensen. Het is uh, even je gegevens invullen en uh, let's go. Dus Steffie van de Zanden.nl. Heel simpel. Oké. Okay. Nou, super bedankt. Ja, ja, staat ook uh, de muziek op jouw website? Dat ze een ja, stukje kunnen je, horen? zeker. Alles staat op mijn website. Uh, dus ja. daar ben je dan wel goed in? Nou, kijk, er zit iemand achter mij. Ah. Hij is IT-er van beroep ook, hè? Dus, uh, en hij kan dus handige. ook websites bouwen. Dus Zowel hardware als software? Hij kan alles. Hmm. Ja, echt. Dus is echt alles kunnen. Handig, uh, handig voor je man. Ja. Ben, ben je ook goed in verbouwen? Nee. Nou, dat niet. <lacht> <lacht> <lacht> hij heeft zeg maar zo'n telefoon en dan zegt hij gewoon, hey uh, chat GPT, uh, zoek even een bedrijf hier in de buurt die dit en dat voor mij kan bouwen. Kijk eens aan. Oh, dat is makkelijk. <laughs> dat is ideaal. Ja. <laughs> Zeker. Nou, nou. Uh, Steffi, weer een, uh, een reis naar huis. Uh, nu, Vanavond nog uh, dingen op het uh, nee, programma? Morgen weer. Morgen weer. Ja. Morgen lekker dicht bij huis, gewoon in Ude. Oh, gewoon in oh, Uden. En wat nou, ga je dan doen niet. in Uden? Dat willen we weten. Ja, gaan we even zingen. Zingen? Ja, ja. Bij feestje? Ja, uh, nee, een particulier feestje? Ja, er is uh, een, een, een andere zanger, een, ja, zeg maar even een klein zangertje. En die, um, <lacht> ja, die, die, die is een beetje gek van mij. En die heeft een singeltje uitgebracht. En die zei: ja, Ik heb geen budget, maar ik zou zo graag willen als je alleen maar komt. En um, nou ja, dus als verrassing. Ga ik erheen en ga ik toch ook eventjes wel een paar liedjes zingen. Uh, uh -huh. Hij weet niet dat ik ga zingen. Maar dat gaan we toch maar even doen. Oké, okay, nou de surprise act de is surprise. Uh, hierbij bij uh, Ik wou niet dat hij naar nee. <laughs> nee. niet. Ja, hij woont uh, bij mij uh, nog verder, zeg maar. Dus uh, nog verder naar het zuiden. Hadden. Maar nee, want ik heb niet gezegd dat ik hierheen ben gegaan, oh, waarom? denk ik. Oh, dat waarom? Ja, denk dan dat, dan, dat zeg ik, ik en socials gaan <laughs> ja. niet oh, oké. Okay. Iemand moet mij dan... Als jij dat dan neerzet en mij tagt, ja. dan denk ik... Oh ja, en dan, dan ga je delen. Dan deel ik ja, het. Dat, schiet, dat is ja. wie ik ben. Ja, ja no. ik ben een beetje van ja, de Ik We er even een leuke foto maken met z'n allen. En dan gaan we, dan we het ergens nog op zetten. Zeker. Oké, okay, dankjewel voor je komst. En uh, ja, fijn uh, kennis met jou gemaakt hebben. Eens gelijk Oké, okay, doei. Doei. doei. Volgens mij zit de eerste helft van de wedstrijd erop. Klopt dat, Piet? Nou, dat moet in inmiddels wel bijna zo zijn, denk ik. We waren in de 44 e minuut, mijn laatste contact. Dus het is inderdaad nu rust daar. En de staat met 1-0 achter in de 38 e minuut. Een mooie aanval van Pummerend en uit de kopbal Scoren zij 1-0 onhoudbaar. Maar de eerste helft is een beetje tekenend bij ons. We hebben wel sterker. Scheidsrechter is een beetje onduidelijk en een beetje warrig. En uh, dat heeft ook geleid tot een rode kaart voor de begeleider van ons team. Robin en Christine, die uh, is verwezen achter de hek naar de tribune. Dus die is weg. En inmiddels is ook uh, zijn zoon na Christine speler is geblasseerd uitgevallen en vervangen door Abbehuis. Tommy Abbehuiz. Dus we hebben nu rust 1-0 achter. Ziet er niet echt florissant uh, uit. Maar ja, we, we wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. En dat is het tot nu toe ook. Dus we rusten met een eenmaal achterstand en behouden de moed erin om toch nog terug te komen. Zeker weten. We gaan Vervolgens. nog steeds voor de drie punten. Toch? Wordt voor punt met Purmerend Ja. Oké, okay, dankjewel Pieter. Tot Piet, zo.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 Ja, echt nog een plaat uit de piratentijden. Dat we nog uh, met sandwichjes op zolder zaten. Tech Tree en uh, K en Spin That Wheel. We hebben nog een evenement uh, wat we graag even eruit willen lichten, Richard. Ja, Rob, we gaan weer uh, Mind Verwandelen. Uh, wat is Mind Verwandelen? Misschien wel even goed om even te vertellen. Mind Verwandelen is wandelen in stilte. Op deze manier word je niet afgeleid en kun je helemaal in het hier en nu komen. Je kunt er echt genieten van de dieren, de planten en de prachtige duinen. Halverwege krijg je een kopje koffie of thee met iets lekkers. En de wandeling duurt 3,5 uur en is zo'n 8 kilometer. Op 18 april gaan we wandelen in landgoed Leiduin. Een prachtig landgoed met hele afwisselende natuur. Het bevindt zich aan de overkant van de weg tegenover de waterlijn Duinen. En dan tussen de ingangen Oase en Pannenland. Dit landgoed heeft een geheel eigen structuur en we lopen langs de mooiste plekjes. Ook zullen we allerlei bloeiende bloembollen zien. De afloop... Na afloop kunnen we in de leuke oorspronkelijke gasterij Luiduin gezellig bijpraten. De deelnemers waarderen deze wandeling met een 8,6. Nou, kom je met het OV, dan word je opgehaald op Heemsteden Aardenhout. Het parkeren is gratis. De tijden zijn van half elf tot 2 uur. De kosten zijn 17 euro. En je kunt je opgeven door te klikken op www.mindful-wandelen.nl www.mindful-wandelen.nl En ik begrijp wel waarom deze wandeling een hoge waardering heeft. Ja. Prachtig. Ja. Nog even de datum. Ja, dus dat is uh, 18, uh, 18 april. En uh, het is over een tijdje, maar dat hebben we gedaan... omdat er dan juist de bollen heel mooi in, in bloes staan. Oh ja. Nou. ja. Hey, helemaal goed, dankjewel. En zometeen het volgende uur, voor jou Oké. Okay. in het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreden. Dit is ZFM. -M -M. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.